Welk jaar hebben we nou? 64. Voor het jaar 70 zal er van de Staten Israël geen sprake meer zijn. Dan zijn ze opgejaagd de Middellandse zeeën. Van alle kanten komen de Arabische landen dan opzetten. Vanuit de Libanon, vanuit Syrië, vanuit Jordanië. En last but not least, vanuit de Sinaï. De Confrontatie, een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het zesde deel, Een Bedreiging. Waar geeft Lotz dat vliegveld precies aan? Hij schat het op. 25,34 bij 24,76. Eens dus even kijken. 25,34. Ja, 25. Ja, bij 24. Dat staat op de kaart inderdaad. Een militair vliegveld aangegeven. Nou, dat is interessant. Nou, als je het mij vraagt, vind ik het wel een beetje padvindersgedoe. Wat bedoel je? Hm? Nou, om je zoveel moeite te getroosten om de vijand om de tuin te leiden... Ze zouden toch wel iets meer aan gehad hebben als daar 40 echte gevechtvliegtuigen hadden gestaan. Een beetje armoedig bedoel je? Ja, precies. Ja, dat vind ik ook. Ik heb wel eens een film gezien van een republiek in Afrika. Daar oefende het leger met houten geweren en riepen de soldaten, pang, pang. Hmm. Daar doet ik me aan denken. Ja, wat niet wegneemt dat het toch weer een stunt geweest is van Wolfgang Lotz om daar achter te komen. Nou, ben je nou wat meer tevreden over hem? Ik, uh, ik ben altijd tevreden over hem geweest. Oh, ja, ja. Ik heb hier de vertaling van de rest van de berichten die wij in München van Lots gekregen hebben. Ah. Hij heeft van een generaal vernomen dat Russische technici op het gebied van elektronica gaan samenwerken met Duitse raketdeskundigen. Wat zeg je nou? Russische elektronische deskundigen samen met Duitsers? ja. Het zou gaan om het toetsen van een nieuw elektronisch controlesysteem... met de lancering van raketten van Duitse makelij. Zo, de duivel en bij gaan dus samenwerken. En wij maken laten afwachten tot ze hun vernietigingswapen geperfectioneerd hebben. Dat zint me niet, Nathan. Dat zint me niet. Ga dan nog eens met ben om praten. Dat heb ik al meermalen gedaan, maar ik hoor steeds... Hou rekening met internationale verwikkelingen. Uh, heeft Lots nog aan een lijst met namen gedacht? Ja, hij heeft er een conceptbrief bij gedaan. Waar heb ik het? Oh, hier. Hierbij delen wij u mede dat uw naam voorkomt op onze zwarte lijst... ...van Duitse geleerden die voor Egypte werkzaam zijn. Wij nemen aan dat de veiligheid van uw vrouw Elisabeth... ...en uw twee kinderen Niels en Trudy u ter harte gaat... Het is dan ook in uw eigen belang dat wij u verzoeken uw werkzaamheden voor het Egyptische leger te staken. Heel goed. Zakelijk en bijna vriendelijk van toon. Maar de dreiging wordt daar juist sterker door. Alvast losgesproken. Ik heb een leuk verhaal. Ah. Ja, ik heb in Rome vorige week contact gehad met een agent die wij een tijdje als toerist naar Egypte hebben gezonden. Hij had het onder andere over een Duitse die in Cairo erg populair aan het worden was. Een zekere Wolfgang Lotz. Hij had een manege. Waarom zou ik daar een rijschool kunnen beginnen? Zoals dat fascistische zwijn Lotz, zei hij. Ik ben er geweest en het dat van Egyptische legerofficieren... die niks beter te doen hebben dan paardrijden bij die nazi. Ja, hij is er in de picture omdat hij bij de SS is geweest. Nou, laat ik daarheen gaan en ook een rijschool beginnen... Dan word ik bevriend met Lotsen. maar ik vervolgens van kant. Is dat geen goed idee? Is het heus? Ja. Oh, ik had de grootste moeite om mijn gezicht in de plooi te houden. Wat heb je gezegd? Nou, zoiets van... De Monsat kan zich de luxe van zo'n paardenfokkerij niet veroorloven... Je zult iets eenvoudigers moeten bedenken. Het is een goeie. Ja, maar ondertussen mogen we toch wel vaststellen dat Lotz een fenomeen is. Oh, is een gewicht in goudlijt. We mogen hem dan wel eens spottend onze champagne-spion noemen. Gezien de drankrekening die we van hem gepresenteerd krijgen. Maar hij is grandioos. Oh. Hoi, heb ik ooit iets anders beweerd? <lacht> nooit is er, nooit... Goed zo, Hanna. Je wordt nog eens een hogeschoolrijdster. Dank u, meneer Lot. Gaat het een beetje met mijn dochter? Ha, Jozef. Met je dochter gaat het uitstekend. Dat kun je zelf wel zien. Hanna, laat die dubbele oksen nog eens aan je vader zien. Ja, start maar. Dat is één. En dat is twee. Bravo, Hanna. Nou, je ziet het wel, hè. Hoe mooi en hoe beheerst ze dat doet. Nou, dat na zo'n korte tijd. Maar het is goed dat ik je zie, want ik wilde iets met je bespreken. Nou, dat kan. Prima. Zullen we dan even naar mijn barretje gaan? Uitstekend. Zo. Ja. Zo. Uh, wat wil je drinken? Uh, iets frisga. Wat mag het zijn, meneer Wals? Uh, geef mij twee jus d'orange, Ali. Zeker. Ja. Heeft Hanna je nog iets verteld over haar ontmoeting met mijn vriend? Ja, ze heeft me zoiets gezegd. Die vriend van jou was echt. Huh? Ja, hij is uh, chirurg in München. Plastic chirurg. Hij heeft een lang weekend bij ons gelogeerd en zo heeft hij Anne ontmoet. Ja, ja. Hij heeft ook nog naar een neus gekeken, hè? Precies. En daar wilde ik het even met je over hebben. Alsjeblieft. Wees u door oranje. Dank je, Ali. Okay. Gezondheid. Uh, prost. Ah. Het gaat hierom. Mijn vriend kantenbrenner ontmoette je zo terloops, jouw dochter. En hij was beroepshalve erg geïnteresseerd in de door haar opgelopen blessure. En uh, daar had hij een zeer duidelijke mening over. Zo. Welke? En, en nou wilde ik jou iets voorstellen. Hanna wordt volgende week 18 jaar, dat is ze me verteld. En nu wilden Martha en ik haar een verjaardagscadeau aanbieden. Zo? Oh. Nou ja, daar kan ik als vader natuurlijk niets op tegen hebben. Maar wat heeft jouw vriend uit München daarmee te doen? Daar gaat het nu juist om, Jozef. Het verjaardagsgestreng bestaat hieruit... dat zij binnenkort onze gasten is in München. Marta en ik zijn daar dan op een bij mijn schoonouders. En als zij daar is... dan neemt mijn vriend haar onder zijn hoede. En wat bedoel je nou? Dokter Kaltenbrenner is ervan overtuigd... Dat hij de neus van Hanna weer helemaal in orde kan krijgen. En dat zouden wij, Hanna, als verjaardagscadeau willen aanbieden. Nou, ik ben sprakeloos, Wolfgang. Dat is geweldig. Maar wat vindt Hanna daar zelf van? Hanna? Oh, die vindt het een grandioos idee. Uh, ze wil zich daar graag aan onderwerpen. Tja, wat moet ik er dan nog van zeggen? Maar nou, kunnen wij dat wel accepteren, Wolfgang? Daar is mag ik aannemen wel een geweldig bedrag mee gemoeid. Oh, dat valt er dus wel mee. En daar hoef jij niet over in te zitten en trouwens 18 jaar worden. Dat is toch zeker een mooi cadeau waard. Dag heren. Dag heer van Leers. Dag Johan. Zijn de heren in een ernstig gesprek gewikkeld of is het... We waren juist klaar. Zou ik jullie dan mijn gast mogen voorstellen? Igor Sojelovic. Aangenaam. Aangenaam. Goodbye, goodbye. De heer Sozjalavits is, zoals jullie begrijpen, een Rus. Hij is elektrotechnisch ingenieur en werkt bij ons in de fabriek. Work in Egypte. De, de conversatie is een beetje moeilijk, want hij spreekt nagenoeg uitsluitend Russisch. Oh ja, met een enkel woordje Engels. Dat lijkt me dan moeilijk om met hem samen te werken. De heer Sozjalavits is op zijn terrein een zeer kundig man. En in de fabriek wordt hij constant vergezeld door een tolk, dus dat. Heeft de taalprobleem taalprobleemgoedelde op. Nu is hij zonder tolk. Ja. Nu zijn we privé. You want to drink a uh, vodka? Uh, vodka. Yes, yes. Mooi zo. En uh, wat wil jij, Johan? Nou, ik zou zeggen, geef mij voor deze gelegenheid ook mijn vodka. Oh, prima. Ali, uh, twee vodka alsjeblieft. Zeker, meneer lots. Ik zou het wel eens een keertje willen meemaken hoe dat toegaat met zo'n tolk. Nou, kom dan in de fabriek een kijkje nemen, Wolfgang. Kom, kom morgenochtend als je kunt. Dan hebben wij een belangrijke proefneming. Dat doe ik. Hoe kom ik daar? Ik stuur wel een auto met chauffeur om je op te halen, maar om een uur of half tien. Goed, uitstekend. Als stuurbrief, de heer Lotz. twee Twee wodka. Nou. Nu, heren. Ah, dankjewel. Nu, heren. Wat moet ik nu zeggen? School. Yes, school al zo goed. Thank you. School. School. Jij weet ook altijd iedereen voor je in te nemen. Hm? Als je maar vriendelijk bent, Johan. En, eerlijk. Ja, vooral dat laatste, dat is het belangrijkste. Moeten wij nu alweer stoppen? Ja. Goedemorgen. Waar gaat u heen? Ik ben hier werkzaam. Alsjeblieft, mijn pasje. Dit is de auto van Her van Leers. En meneer? Meneer is een gast van Her van Leers. Her van Leers verwacht hem. Hoe hm. is uw naam? Mijn naam is Lots, Wolfgang Lots. Een ogenblikje. Dit is nu al de derde keer dat wij op dit terrein worden aangehouden. We bevinden ons ook op het meest beschermde gebied van heel Egypte, meneer Lotz. Hier is alles hoogst geheim. Ja, kennelijk. U bent Duitser? Mm -hmm. Ik ben Duitser, ja. Dat is dan ook wel de enige nationaliteit die hier buiten Egypte naar wordt toegelaten. Ah, en, de, en de Russische neem ik aan. Ja, natuurlijk, de Russische. Maar die komen nooit van het terrein af. Werken hier veel Russen? Ach, dat is veel. Ik schat hun aantal op een stuk of twintig. Zo. Er zou vandaag een uh, belangrijke proef worden gehouden. Daarvoor bent u zeker uitgenodigd, hè? Ja, inderdaad. Nou, ik heb zo'n idee dat die proef niet doorgaat. Er was nogal wat consternatie vanmorgen. Zo. Bent u particulier in dienst bij Her van Leerst? Nee, Her van Leerst moest plotseling met spoed naar huis. Ik weet niet waarom, hij heeft mij gevraagd u op te willen halen. Ik werk hier als ingenieur. oh, hebt oh, u mij niet kwalijk dat ik u zo... U kunt doorrijden. Dank u. Komt Her van Leerst vandaag nog terug? Dat kan ik u niet zeggen. Hij verzocht mij de honneurs waar te nemen. Kijk eens aan. Wat behelst de proefneming eigenlijk? Nou, het zou het eerste product moeten zijn van de Russische-Duitse samenwerking. Een Duitse raket met Russische elektronische begeleiding. Maar bij het aftellen vanmorgen werd een onvolkomenheid geconstateerd. Maar, mogelijk kon een en ander verholpen worden. We nu al alweer stoppen. Ja, maar ik kan u troosten. Dit is de laatste controlepost. Meneer Lots, ik heb zojuist vernomen dat de proefneming enige dagen moet worden uitgesteld. Ja, het spijt mij zeer dat u hier speciaal voor gekomen bent. Oh, dat maakt toch niets uit? Een volgende keer dan mij. Ik vind het ook jammer dat we nog niets van van Leers vernomen hebben. Ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal begrijp. Nou, ik weet niet goed wat ik nu moet doen. Zal ik u maar terug naar huis schrijven? Wat mij betreft. Maar zie ik daar Herr von Leers niet lopen? Ja. U hebt gelijk. Her van Leers. Herr von Leers. Ja. Hij ziet ons. Nou, ik denk dat ik nu wel afscheid van u kan nemen. Het was mij hoe dan ook een genoeg. Oh, goed dat je er nog bent, Wolfgang. Heeft Amman je hier een beetje naar behoren ontvangen? Niets op aan te merken, uur. Volmaakte gastkeren. Dank u, heer En ik dank u. Tot ziens. Tot ziens. Wolfgang, loop even met me mee naar mijn kanteur. Het is een wonderlijke dag. Vol sensatie. Ik heb vernomen van een stagnatie bij de proefneming die je me had willen laten zien. Ook dat, ja. Ja, ook dat. Maar ja, die dingen komen nu helemaal voor. Tja, we gaan naar binnen. Dank je. <tankt> En uh, ga zitten, Wolfgang. Mhm. Mm. Mm uh, ja. Ik ben een beetje opgewonden, Wolfgang. Niet alleen door die proefneming. Wat behelst het die proef eigenlijk? Hmm? De lancering van de eerste hier vervaardigde Duitse raket. Voorzien van een Russisch geleidsysteem. Maar bij het aftellen kwamen een paar kleine storingen aan het licht. En daarom is de proef enkele dagen uitgesteld. Maar. Uh... Het is iets anders. Ik heb een dreigbrief ontvangen. Een dreigbrief? Mm -hmm. Vanmorgen aangekomen. Mijn vrouw belde daarover op. Vandaar dat ik even naar huis ben gegaan. Hé, hey, alsjeblieft. Hier, lees maar. Hierbij delen wij u mede dat uw naam voorkomt... op onze lijst van Duitse geleerden... die voor Egypte werkzaam zijn... Wij nemen aan dat de veiligheid van uw vrouw... Ik weet werkelijk niet wat ik hiermee aan moet. Hier, ondertekend door de Gideon-bende. Wat houdt dat in? Gideon? Dat is een Bijbelse figuur uit het Oude Testament. Ja, ik vermoedde natuurlijk al dat de Joden erachter zouden zitten. En al komt de brief dan ook uit Duitsland. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Het ziet er dreigend uit. Ik stuur mijn vrouw en mijn kinderen zo spoedig mogelijk terug naar Duitsland. Ja. Uh. Wat doe jij als je zo'n brief krijgt? Ik? ik? Ik zou het niet weten. En, en ik weet ook niet wat ik je moet aanraden. Nee, nee, dat begrijp ik. Ja, het is natuurlijk wel zo. Jij bent hier particulier, maar. Ik ben werkzaam in de Egyptische bewapeningsindustrie. Nou ja, daar moet ik de consequenties uit trekken. Maar nu even ter zake. Ik zal mijn chauffeur waarschuwen dat hij jou naar Cairo terugrijdt. Uitstekend, maar ik zou graag even mijn vrouw willen opbellen. Om te spreken. Ga maar in de kamer hiernaast. Dan zit je rustig. Ik regel het intussen met mijn chauffeur. Marta, eh, ik ben nu nog op het kantoor van, van Leers. Dadelijk komt er een auto om het terug te brengen en ik laat me dan naar de manege rijden. Kom jij ook naar de manege en, en neem mijn rijlaarzen mee. Uitstekend, begrepen. Tot, eh, nou laten we zeggen tot over een uur. Ik heb zoveel te berichten, Martha. Jij moet op korte termijn weer naar München. All right. Zeg maar wanneer. Ik eh, ik zei dadelijk een kort bericht door naar de Mossad dat zij aanstaande donderdag... ...met jou contact moeten zoeken in het Keizer Friedrich Hotel. Um, Smiddags tussen drie en vijf uur voor een nadere afspraak. Uitstekend. Dan kun je vrijdag weer terug zijn. Uitstekend. Maar uh, wat doen we met mijn ouders? Nou, ik heb ze de laatste keer beloofd dat ik ze voor een vakantie mee hier naar Cairo zou nemen. Als ik weer in Duitsland moest zijn. Dus, uh... Ach ja, natuurlijk, dat is waar ook. Ja. Schat, er is toch niks op tegen? Mm, ik weet het niet. Ik heb een gevoel van. Het is juist goed als mijn ouders hier een tijdje komen. Dat verklaart de reden waarom ik zo vaak naar Duitsland ga. We zullen alle Egyptische prominenten aan mijn ouders voorstellen. Dat geeft toch een extra alibi. Oké, okay, je hebt gelijk. Regel dat maar, ja. Goed, ik, eh, ik sla hier nu dadelijk rechtsaf. Ja. En jij gaat achter een straak op de uitkijk staan. De radioverbinding met mij staat op scherp? Ja, ik roep jou over vijf minuten op. Oké, okay. ik maak het niet te lang. Ik geef alleen de afspraak met jou in München door. En dan haal ik je hier weer op. Prima. Hello, who you may hello, who you may Hallo, who may Hello, who may Hello, who may, hello, who may, hello you may Hello, Hoor je mee? Hallo, hoor je mee? Ik hoor jou, Martha. Tot zo. <totstuken> Luistert naar ons hoorspel De Confrontatie. Hierin hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Corrie van der Linde, Joop van der Donk, Jan Willem ten Broeke, Paula Major, Frans Vaassen, Kees van Ooijen en Frans Kokshoorn. Technische realisatie Monique Stam en Wim de Kok. De regie was in handen van Friso Koks.